Het leger in Nigeria zegt dat het zo'n 50 strijders van de terreurbeweging Boko Haram heeft gedood bij aanvallen op kampen van de terreurbeweging. Afgelopen week viel Boko Haram twee dorpen in het noorden van het land aan... waarbij zeker twintig mensen om het leven kwamen. Militairen volgden de strijders daarna naar een basis in het noorden... waar de kampen met luchtsteun werden aangevallen. Bij aanvallen van Boko Haram zijn sinds 2010 bijna 1800 doden gevallen. De beweging wil een islamitische staat vestigen in Nigeria.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 time in years. Zijfm